Ismaël De Bruin met het NOS-journaal. Rusland maakt met oude machines van het Nederlandse bedrijf ASML microchips voor wapens, zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Hoeveel machines het zijn is onduidelijk. Russische bedrijven komen vooral via Chinese tussenhandelaren aan reserveonderdelen om de machines draaiend te houden. Eerder toonde onderzoek van de NOS een nieuwsuur aan dat Nederlandse microchips massaal in Rusland belanden. doordat sancties worden omzeild. Chips worden teruggevonden in raketten, helikopters en drones waarmee Oekraïne wordt aangevallen. Voor ruim 1,1 miljard vrouwen wereldwijd verslechtert of stagneert de gendergelijkheid. Dat schrijven hulporganisaties in een rapport over gelijke rechten. In het onderzoek zijn 139 landen met elkaar vergeleken. In 40 van die landen is de gendergelijkheid gedaald of gelijk gebleven... in de periode 2019 tot 2022. In Afghanistan is de situatie het slechtst. Onder de Taliban hebben vrouwen en meisjes nog amper rechten. Nederland is een van de 23 landen waar het goed gaat... en Zwitserland is het enige land waar de situatie voor vrouwen erg goed is. In het Brabantse Werkendam zijn vannacht twee mannen zwaar gewond geraakt... toen ze in het ruim van een schip vielen. De, man zou, de mannen zouden aan wal zijn geweest en keerden terug naar hun schip. Daarmee moesten ze over twee andere vrachtschepen klimmen. Bij het tweede schip ging het mis en zouden ze vijf meter diep in het ruim zijn gevallen. De mannen zijn eruit gehaald met een kraan en naar het ziekenhuis gebracht. Energieleverancier Essent is vanaf 1 oktober de nieuwe hoofdsponsor van de schaatsploeg van Sven Kramer. Daarmee keert het bedrijf terug in de schaatsport na tien jaar. De deal met Essent geldt voor zeker drie jaar. Het weer is bewolkt met hier en daar wat lichte regen, ook al het mistig zijn...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 when Een grote hal, Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke stijger klonken een leer, van Palias of Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een blik, van Palias of Jeruzalem. Hilvers zijn drie bestond nog meer, maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een blik, van Palias of Jeruzalem. Tears. It's three in the afternoon Cause she Disappeared En, uh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon uh, hier, uh, ik, als je het niet ergens vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, nog wel Zie FM Voor Zandvoort en de regio.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 Voor ruim 1,1 miljard vrouwen wereldwijd verslechtert of stagneert de gendergelijkheid. Dat schrijven hulporganisaties in een rapport over gelijke rechten. In Afghanistan is de situatie voor vrouwen het slechtst. En energieleverancier Essent is vanaf 1 oktober de nieuwe hoofdsponsor van de schaatsploeg van Sven Kramer. De deal met Essent geldt voor zeker drie jaar. Het weer eerst bewolkt, later veel zon bij 25 tot 29 graden. V Bad girls like turkey bags, now back B Boy, you hurtin' that Brooklyn Bay where they birthed me at Now B everywhere the nerve will rap, The Audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to sting stand back. Bad. Cause you gon' need help, try to study my bounce flow, flow. What's the difference? One you taking vein while the other you sniffin' and still dope. Po po, try to convict them, that's a no go. My dough keep the scales tipping like foe, foes. Like I'm from the H O U S T O N. Blow, win. So Chicago up him, is he the best ever? That's the argument. I don't make the list, don't be mad at me. I just make the hits like a factory. I'm just one to one, Nothing after me. No deja vu, just me and my own. We go in. I'm Kom, kom